Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 60: De Laatste Republikein. Drie weken geleden zagen we dat het consulaire leger met Octavianus in de gelederen Marcus Antonius versloeg bij Mutina. Beide consuls kwamen om en Octavianus nam een van die posities over. Kort daarna sloot Octavianus, Antonius en Lepidus het tweede driemanschap en begonnen de nieuwe proscripties, die onder andere Cicero's leven eisten. Decimus Brutus kwam korte tijd later ook om. Niet omdat hij op de proscriptielijst stond, maar omdat hij op zijn vlucht naar Macedonië en Brutus zijn gezicht liet zien bij een Galisch stamhoofd die een wit voetje wilde halen bij Marcus Antonius, door Decimus te doden. In het oosten waren er ook ontwikkelingen. De afgelopen aflevering is een aantal keer naar voren gekomen dat Brutus en Cassius in het oosten zaten en als consul hadden Marcus Antonius en Publius Cornelius Dolabella al eens geprobeerd om daar wat aan te doen. Antonius kwam snel terug met een leger uit Macedonië, maar Dolabella zat nog in Azië. Het feit dat hij Trebonius had gedood werd in de senaat niet met gejuich ontvangen en in de periode dat Marcus Antonius staatsvijand werd, was ook Dolabella als zodanig aangemerkt. De gouverneur van Syrië, Cassius, kreeg de opdracht om Dolabella te verslaan. Als consul had Octavianus zich sterk gemaakt om Marcus Antonius te ontdoen van zijn staatsvijandschap. Deze eis ging niet over Dolabella die na de moord op Caesar in eerste instantie vooral enthousiast reageerde. Dolabella bleef staatsvijand en hield Cassius op zijn nek. Hij had weinig mogelijkheden om zijn vijanden het hoofd te bieden. In Cleopatra van Egypte vond hij een medestander. Zij besloot een klein leger te sturen om Dolabella te steunen. In ruil daarvoor steunde Dolabella Cleopatra met haar nieuwste onderneming. Haar zoon Ptolemaeus werd gekroond als koning van Egypte. Tot verbijstering van velen in Rome had Ptolemaeus een bijnaam. Caesarion, het kleine Caesartje. Het leger dat Cleopatra had gestuurd om Dolabella te steunen, kon niet rekenen op het verrassingselement. Want Cassius kreeg snel wind van de bewegingen door Palestina. Hij ging er gelijk naartoe en versloeg het. Vervolgens kon hij zich weer richten op zijn hoofddoel. Bij de stad Laodicea kwam het tot een treffen tussen Cassius en Dolabella. Cassius wist deze slag eenvoudig te winnen en Dolabella gaf zijn soldaten het bevel hem van het leven te beroven. Cassius was geen grote generaal, maar hij had wel iets waar hij mee aan kon komen in Syrië. Het feit dat hij degene was die na de desastreuze slag bij Karai uit aflevering 51 de provincie met het verzwakte leger wist te verdedigen, bracht hem veel goedwil in de regio. Dit zorgde ermee voor dat hij in staat was om snel een groot leger bij elkaar te brengen. Cassius hief zware belastingen in de regio om de troepen te kunnen betalen en bouwde daarmee aan zijn macht. Zoals al eens eerder aan bod gekomen. We hebben het hier nu al lang niet meer over de troepen van Rome, of zelfs van de Senaat. Dit leger was het leger van Gaius Cassius Longinus. Hij werd gesteund door de Senaat tot het moment dat Octavianus, Marcus Antonius en Lepidus de tweede driemanschap oprichtten. Maar het bleef het leger van deze specifieke persoon. Cassius was verantwoordelijk voor hun strategische en tactische zetten, maar ook voor hun betalingen en voor het verzorgen van hun behoeften. Dit zorgde ervoor dat de troepen in principe loyaal waren aan hem, maar wel tot op zekere hoogte. Wanneer een ander met een beter voorstel kwam, kon een leger zomaar uiteenvallen. Om die reden was het voor alle spelers in dit spel van cruciaal belang om de soldaten altijd op tijd en vooral erg veel te betalen. Het was immers maar de vraag in hoeverre soldaten bij een generaal uitkwamen, omdat ze zijn politieke doelen als herstel van de republiek of wraak voor Caesar deelden. Voor velen zou dat bijzaak zijn geweest, zolang er brood op de plank kwam. Voorlopig hield Cassius brood op de plank, en met zijn leger was hij in staat om een aantal vijandige legers te verslaan en in zijn leger op te nemen. Ook de eilandstaat van Rodos viel voor Cassius troepen. Na verloop van tijd had Cassius zo'n tien legioenen onder zijn commando. Vermoedelijk een groter aantal soldaten dan hij ooit bij elkaar had gezien. Laat staan die hij had geleid. Volgens de Grieks-Romeinse historicus met de verdacht naam Lucius Cassius Dio opende Cassius een correspondentie met inmiddels aan de macht gekomen Octavianus. Die wilde niet van verzoening weten. Volgens Dio was Octavianus uit op macht en stond Cassius hem in de weg. Brutus was volgens de bronnen al helemaal geen militaire man, maar meer de bedachtzame filosoof van het stel. In Macedonië kon Brutus rekenen op een op zijn hand zijnde bevolking. Ook Brutus zou volgens Dio tevergeefs geprobeerd hebben om Octavianus aan zijn zijde te krijgen. Marcus Antonius duurde zijn broer Gaius naar Brutus om onrust te stoken onder zijn troepen. Daar slaagde hij echter niet zo goed in. Gaius werd gearresteerd. Antonius' broer, lijkt op geen enkele manier steun te hebben gekregen van Marcus en uiteindelijk verdwijnt hij van het toneel. Volgens Velaius Patroculus werd hij geëxecuteerd door Brutus. Dio beschrijft dat Brutus weigerde hem te doden, ondanks het feit dat hij onrust bleef proberen te stoken. Uiteindelijk zou hij tegen Brutus zin door een ondercommandant van zijn leger zijn vermoord. Ook Brutus hief zware belasting in zijn regio en hij was daarmee in staat om zijn troepen te belonen voor hun loyaliteit. Hij liet verder munten slaan waarin hij de moord op Caesar verheerlijkte. De bekendste van deze munten staat als begeleidende afbeelding bij aflevering 58 en bij deze aflevering op romeinenpodcast.blogspot.nl Op de keerzijde van de munt, de achterkant, staan twee dolken en een vrijheidsmuts, met daaronder het opschrift De Ides van Maart. Brutus bleef zich door ideoloog van de onderneming tonen. Brutus' meest in het oog springende verovering was die op de stad Xanthos in het zuidwesten van het huidige Turkije. De bevolking bood verbeten weerstand, maar kon niet voorkomen dat Brutus mannen hen versloegen. Daarop besloten ze in de stad massaal hun geliefde en daarna hen zelf te doden, om te voorkomen dat ze hun stad zouden moeten opgeven. Dit was niet de eerste keer, wat de Griekse historicus Herodotus beschrijft, dat ze dat 500 jaar eerder al deden, toen de Persische generaal Harpagus de stad innam. In de vierde eeuw zou Alexander de Grote de bevolking van de stad tot eenzelfde lot hebben gedreven. Wellicht zat er iets geks in het water daar. Het Driemandschap, terug in Italië, heeft de ontwikkelingen in het oosten enige tijd met toenemende zorgen aangekeken. Sextus Pompeius, de zoon van Pompeius de Grote, die we nog kennen van de slag bij Munda uit aflevering 56, had Sicilië veroverd en bedreigde Italië. Hier gaan we in de volgende aflevering op terugkomen, maar de situatie in Noord-Italië, waar Brutus en Cassius samenkwamen, begon nijpend genoeg te worden om militair ingrijpen noodzakelijk te maken, dus blijft de focus daar vandaag liggen. Lepidus werd in Rome gestald om de boel draaiende te houden, en te voorkomen dat de problemen uitbraken, terwijl Marcus Antonius en Octavianus naar het oosten gingen om wat te doen aan de situatie. Cassius en Brutus hadden inmiddels ook vernomen dat de troepen van de triumvirs onderweg waren, en begonnen de voorbereidingen op wat komen ging. Nabij het plaatsje Filippi in Noord-Griekenland zou het tot een treffen komen. De samenzweerders, die zichzelf graag liberatores, bevrijders lieten noemen, versterkten hun bevoorradingsmogelijkheden en legden de voorraden aan. De troepen werden nog een laatste keer getrild, zodat ze klaar zouden zijn voor de strijd. Marcus Antonius en Octavianus maakten de oversteek van Italië naar de Balkan en kwamen aan in Diracium, waar Octavianus ziek bleek te zijn geworden en achterbleef. Antonius trok alleen verder richting Filippi en nam de volledige legers van de triomfiers mee. Vermoedelijk merkte Octavianus dat ziek achterblijven geen slimme zet was, wanneer je je vader wil wreken, en dat het overdragen van je hele leger aan Antonius niet per se in verstandige zet is dus liet hij zich korte tijd later ook per draagbaar naar Filippi vervoeren om erbij te zijn als het gebeurt. Aangekomen in Filippi bouwde de triomviers één kamp tegenover de twee kampen van Cassius en Brutus. De situatie was zwaar in het voordeel van de liberatores die hun bevoorrading op orde hadden. Niet alleen hadden ze een en ander opgeslagen, belangrijker nog was dat zij de zee beheersten. Een aantal aan Brutus en Cassius gelieerde heren, had flow te liggen op strategische locaties, waardoor ze in staat waren de aanvoer van voedsel en manschappen te controleren. Alles naar Brutus en Cassius mocht door, alles naar Antonius en Octavianus werd tegengehouden. Dit gaf de troepen van Brutus en Cassius een groot tactisch voordeel. Ze hadden alle tijd. De triumvir's hadden net zoveel monden te voeren als die van hun vijanden, en hadden daar beduidend meer moeite mee. In feite hadden Marcus Antonius en Octavianus zich in een soort belegering gewerkt. Voor hen stond een vijand die ze wilden verslaan, Achter hen de zee, vol vijanden waar ze niet van konden winnen, en de voorraden raakten langzaam op. Voor de triumviers stonden de zaken er dus beduidend slechter voor. Zij wilden het snel op een beslissend gevecht laten aankomen. De situatie was dus niet veel anders dan die tussen Caesar en Pompeius tijdens de slag bij Pharsalus in aflevering 54. En toen besloot Pompeius in de positie van Brutus en Cassius ook dat wachten de beste optie was. ...waar de troepen van Marcus Antonius en die van Cassius elke morgen in formatie tegenover elkaar gingen staan, gebeurde niets. Na een tijd gingen de soldaten onverrichter zaken terug naar het kamp om de volgende morgen weer hetzelfde te doen. Na enige tijd begon Antonius dit patroon te herkennen en besloot iets te doen om het te doorbreken. Terwijl hij met dezelfde bombari, evenveel standaarden en trompetten, de troepen even breed in formatie opstelde, stelde hij ze in een minder diepe formatie op. Cassius had dit niet in de gaten maar Antonius maakte hiermee een deel van zijn leger vrij om iets anders te doen. Cassius' kamp lag naast een moeras en was overal, behalve bij het moeras, goed versterkt. Marcus Antonius liet zijn soldaten dus een versterkt pad bouwen door het moeras, achter het riet en uit het zicht van de vijand. Hiermee trok hij langzaam maar zeker op richting de zwakke plekken in Cassius' verdediging. Terwijl de hoofdmoot van de troepen hun dagelijkse feest opdeden, groeide het gevaar in de flank van het kamp van de liberator. Uiteindelijk kwam Cassius erachter wat er gebeurde. Hij reageerde snel en beval het pad en de versterkingen van Antonius geheime groep af te snijden door eigen versterkingen. Hierdoor kwam een deel van Antonius leger plotseling vast te zitten achter de linie van de vijand. Dit merkte Marcus Antonius op zijn beurt weer op. Wat hij deed was een gedurte actie uit het boekje van Caesar zelf. Hij beval zijn troepen diagonaal over te steken en het kamp frontaal aan te vallen. Voor de opgestelde troepen van Brutus en Cassius langs. De aanval van Marcus Antonius had het beoogde effect en binnen de kortste keren werd Cassius' kamp volledig onder de voet gelopen en ingenomen. Cassius trok zich met een klein leger terug naar een heuvel. Ondertussen lag wel de flank van het leger van de triomviers open, iets dat de gelegenheid bood aan Brutus om rechtdoor naar hun kamp te gaan. Octavianus' troepen, die het kamp verdedigden, werden verslagen en ook het kamp van de tegenstander werd ingenomen. Waar was Octavianus zelf? Vorige keer dat we hem bespraken vertrok hij uit zijn ziekbed in Diracium achter Marcus Antonius aan. Octavianus was nog niet hersteld van zijn ziekte, dus was aannemelijk dat hij nog in het kamp was. Maar dat zou ongetwijfeld hebben betekend dat hij zou zijn gearresteerd en gedood toen het kamp werd ingenomen en dat gebeurde niet. Dat was vanwege een droom van zijn dokter. Octavianus' dokter had gedroomd dat hij en zijn patiënt moesten zorgen dat ze hoe dan ook niet in het kamp bleven. Cassius Dio beschrijft dat hij ondanks zijn ziekte meevocht aan het front en daardoor niet werd gedood. Volgens Plutarchus was Octavianus daar veel te ziek voor. Het verhaal ging volgens de moderne historicus Adrian Goldsworthy dat hij drie dagen in het moras zou hebben gezeten, voor hij durfde terug te komen. Dit verhaal lijkt meer in lijn met zijn reputatie als zwakkeling. Hoe dan ook, Cassius' leger was onder de voet gelopen en Cassius wachtte op nieuws over de ontwikkelingen aan de andere kant van het slagveld. Voor wie een Rome Total War speelt, zet het vogelperspectief uit je hoofd. En bedenk dat Cassius alleen maar kon zien wat hij zelf kon zien. Bedenk vervolgens dat stofwolken het zicht verder konden beperken. En het beeld is duidelijk. Cassius had zomaar kunnen hebben gedacht dat het over was toen hij verslagen was. Toen Brutus mannen aankwamen om te ondersteunen, zou hij ofwel uit wanhoop omdat hij zoveel Octavianus mannen aanzag, ofwel uit schaamte omdat hij zelf niet kon winnen zelfmoord hebben gepleegd. Toen Brutus dat nieuws vernam, riep hij uit dat met Cassius de laatste echte republikein was omgekomen. De slag bij Filippi stond na deze dag eigenlijk gelijk. Brutus en Cassius hadden misschien wel de overhand gehad, maar beide legers hadden een kamp verloren. Bovendien was ook Cassius dood, waarmee de liberatoren zijn belangrijkste generaal kwijt waren. Toch stond Brutus er niet zo slecht voor. Als hij maar zou kunnen wachten. De triomfeers hadden namelijk minder monden om te voeden, maar ook minder brood. Een vloot van versterkingen en voorraden voor Marcus Antonius en Octavianus werd onderschept op zee en na een verre strijd tot zinken gebracht waardoor dit het was waar de triomviers het mee zouden moeten doen. Wat de legers de komende drie weken deden, was hetzelfde als voor de veldslag. Ze kwamen uit hun kamp, stelden zich informatie op en trokken zich terug. Omdat Marcus Antonius duidelijk de motor aan de kant van de triomviers, ook al was Octavianus inmiddels hersteld en aan het front, een strijd wilde forceren, begon hij zijn versterkingen tussen Brutus en zijn aanvoerlijnen in te leggen. Hoewel Brutus niet wilde reageren, schrijven de bronnen, liet hij zich overhalen door zijn soldaten en commandanten, waarvan hij meer en meer het idee kreeg dat de loyaliteit minder werd, omdat het wachten onromeins zou zijn, hetzelfde probleem waar Pompeius bij Pharsalus aan onderdoor ging. Brutus was ook maar een mens, en geen Fabius Maximus uit aflevering 26. Brutus accepteerde onder druk van zijn troepen en commandanten uiteindelijk de uitdagingen, en stuurde zijn troepen erop af. Het werd een harde veldslag, waarin langzaam maar zeker de troepen van Brutus werden teruggedrongen. Het leger viel uit de cohesie, en op de daaropvolgende vlucht werd het een bloedbad, Brutus zelf liet zichzelf ook van kant maken, door een ondercommandant. De triomfeers hadden gewonnen. Marcus Antonius zorgde ervoor dat een groot deel van het overwonnen leger zich bij hem aansloot, waar de rest naar Sextus Pompeius vluchtte. Antonius, niet Octavianus, was de held van Filippi en had zichzelf er goed opgezet. Hij gaf Brutus lichaam een eervolle begrafenis. Zijn hoofd stuurde hij per zee richting diens moeder in Rome. Onderweg zonk het schip helaas, waardoor het hoofd nooit aankwam. De strijd van de moordenaars van Caesar was niet voorbij, zoals we de volgende aflevering zullen zien. Verschillende van hen hadden zich inmiddels bij Sextus aangesloten. Wel had de strijd een grote klap gekregen. Brutus en Cassius waren overleden, maar zij waren natuurlijk niet de enige die bij Filippi omkwamen. Ook kwam hier een Cato om. Dit was desastreus nieuws voor Porcia Catonis. Zij was de dochter van Cato, die zichzelf in de strijd tegen Caesar van het leven had beroofd, maar ook de zus van deze Cato. En ook de echtgenote van Brutus. Zij besloot dat er niets meer was voor haar en pleegde zelfmoord op een bijzondere wijze. Toen haar slaven even niet keken, greep zij in de haard een handje hete kolen en slikte ze door. Over drie weken gaan we heel even terug in de tijd. Deze aflevering is hij een paar keer voorbijgekomen, Sextus Pompeius. Na de slag bij Munda, waar hij zijn broer verloor, ging hij bouwen aan zijn eigen machtsbasis. Volgende aflevering zien we daar de ontwikkeling van en zien we wat Octavianus en Marcus Antonius doen na terugkomst uit Filippi.